ministers in Den Haag luisteren geboeid naar de verhalen die Tijne Schipper hen vertelt over haar leven op Marken. Dan beschrijft ze de brand die op Marken woedt en in één klap veel huis in de as legt. Waaronder ook die mooie woning waar ze nog maar zo kort geleden met haar familie ingetrokken was. En ook de reactie van haar vader wanneer hij te horen krijgt dat hun huis verwoest is. Hij zal nooit meer de oude worden. De minister-president is zo onder de indruk dat hij haar voorstelt een toespraak te houden... ...voor de Vaste Kamercommissie van Rijkswaterstaat. Een van de ministers neemt haar op in zijn ambtswoning. Tijne herinnert zich het begin van de vriendschap met Dirk. De politieke idealen die ze als meisje al had. En het moment waarop de wens van Adriaan in vervulling gaat. Hij wordt schipper, hij mag naar zee. En zo spreekt ze de leden van de Vaste Kamercommissie toe. Het is niet voor mezelf dat ik spreek. En zelfs niet alleen voor de bewoners van Marken. Het is voor mijn land dat ik spreek, voor Nederland. Het is in tijd van vrede zo moeilijk de aandacht vast te houden voor de tijd van oorlog, die altijd weer zal komen. We denken niet dat we ons moeten wapenen, maar als de aanval komt, zijn we te laat. En dus moeten wij op onze hoede zijn. U en ik en Nederland. Ik dank u voor uw aandacht. Uitstekend gesproken. Woorden die je tot in je hart raken. Ik denk dat de commissie nu eens niet in slaap is gevallen. Altijd die saaie toespraken. Dit was met Pitt. Maar denkt u dat er wat zal gebeuren? Dat er iets zal veranderen? Toe, Tine, Niet zo gehaast. Ik moet wel weer tussen de mensen begeven. Ik laat je over aan de goede zorgen van Josephine. De stem van het water. Deel 4. storm. En hun breedspraakigheid en hun lust om te praten. En hun gebrek aan daadkracht. Zo zijn niet alle mannen. Nee, jouw broer bijvoorbeeld. Die wilde naar zee, die ging naar zee. Kijk, dat was pas een kerel. Hij ging toch wel, hè? Ja, jazeker. Uh, denk nou maar niet dat naar zee gaan zo'n pretje is. En taal we liever dat je op school blijft. Maar het is om het geld. Nou, dat kan me allemaal niet schelen. Ik ga naar zee. Hè, verdom nog aan toe. Let een beetje op je taal, Dirk. Ik zou anders ook best willen. Jij Jij kan nog geen haring van een spiering onderscheiden. Altijd met zijn neus in de boeken. Boekenworm. dat is hij. Daar is toch niks op tegen? Ja, maar dan moet je niet naar zee willen. Wat zullen we doen? Zwemmen? Of uh, zullen we koekje rijden? Ja, dat is een goed idee. Ooit een boekenworm op een koekje? gezien? Let maar eens even goed op. Laat je niet op je kop zitten! Ah, wat dacht je? Kom! Klaar! He. Rijden! Kom. Wie het eerst bij dek is! Kom! Rijden! Lekker Kom! Rijden! Rijden! Rijden, Rijden klaar, Om je te bescheuren. Zullen we wel? Ik weet het niet. Ach, kom, een beetje lol trappen. Dat kan toch geen kwaad? Ja. Je hebt gelijk. Ik denk alleen dat het de laatste keer is. Hierna worden we er misschien te oud voor. Dat klopt. Ik schrijf het voor je op. Kijk dan. a ri gaat... naar... naar, naar, Zee, ja. naar... Maar, maar eerst naar Amsterdam. Naar Amsterdam? Inkopen. Oh, ja, natuurlijk. Een kist voor zijn spullen. Oliegoed. Ja, ja. B... Kort. Nou, neem jij dan boeken voor me mee? Boeken? Ja, dat is goed. Wat voor boeken? Wat voor boek, ja, boeken over Nederlands-Indië. Uh, of... Over uh, Suriname. Dat kost. Ja, veel geld. geld. Dat, dat, dat, dat krijg je van me. Je neemt die boeken voor me mee? Afgesproken? Afgesproken. Afgesproken. Goed. Amsterdam moet u zich dat eens voorstellen. Ja, ja, de, de grote stad. Hé, zit nou toch eens stil. Je lijkt wel een klein kind met al dat gedraai. Maar man! Voor de eerste keer van ons leven rijden we in een stoomtrein. Ik wil alles kunnen zien. Ja, machtig hè? Ja, hey, wat jammer nou toch dat daar niet mee is. Ja, ik heb het hem gevraagd, maar ja, hij wilde niet. Hij voelde zich niet goed. Jammer. Misschien had het hem goed gedaan. En was hij er wat vrolijker van geworden? We zijn er bijna. Kijk, daar ligt het ei. Zie je wel? Daar moeten we overheen. En dan zijn we in Amsterdam. Kijk eens, wat een geweldige boten. He helemaal van ijzer. Dat zijn echte stoomschepen. Ja, en die kleine? Nou, die varen op dieselmotoren. Kom, kinderen, uitstappen. We zijn er. Kijk, daar ligt de pomp. Zie je dat? Wat een huizen. Allemaal van steen. Het lijkt wel alsof hier alleen maar burgemeesters wonen. Kijk, zie die kerk. Allemachtig, wat een gebouw. Ja, dat is de Nicolaaskerk. Kijk uit. Wat is dat? Een automobiel. Een echte automobiel. Wat een raar ding. Net een rijtuig zonder paard. Tjonge jongens, zeg, het is wel een hele drukte hier. En dan al die mensen. Moet je zien wat die vrouwen allemaal dragen. Zoveel opsmuk. Ja, allemaal verschillend. Nou, ze doen maar. Als wij maar niet mee hoeven te doen. Mm -hmm. Nou, wat gaan we het eerst doen? Um, nou, we gaan eerst stof kopen voor Ariaan, voor zijn nieuwe kleren. En dan wil ik naar de dokter. Oh, we moeten ook nog naar een boekenwinkel. Voor de boeken van jouw moeders. Oh, dan hebben we nog heel wat te doen. Nou, kom op kinderen. Laten we maar opschieten. Mm. Mm. Wat een lekkere broodjes. Met boter en met kaas. Mooi zo. Dan ga ik nog even naar de dokter. Daar aan de overkant van de gracht. En jullie blijven zo lang hier. Juffrouw, nog twee bekers melk. Ik moet nog even naar de overkant. Komt in orde, mevrouw. Ik hou wel een oogje in het zeil. Denk erom, hè? Netjes blijven zitten. Ja, zullen we toch niet even buiten kijken? Men vindt het niet goed. Nou, wat is er nou tegen? Nou, kom, op, even nog. Hier is jullie melk. Hé, hey, waar gaan jullie heen? Uh, even naar buiten. We, we blijven voor de deur. Maar als je moeder terugkomt, zitten jullie weer hier. Ik wil geen moeilijkheden. Begrepen? Het is maar even, hoor. En, uh, en die melk drinken we zo wel. Dat is abezurlijk. Zie ja, hoe die eruit zien? Is dat niet wonderbaar? Ja, de kostuums. die kleine is dat. Is incredible. I want to have it. Yeah, we're gonna buy them. We're gonna buy them. it's alright. never believe it ze zelf een hele bezienswaardigheid. <kacht> Wat is dit allemaal? Wat moet dat allemaal? Al dat volk voor de deur? Het zijn buitenlandse toeristen. Ik denk dat ze onze kleedendracht mooi vinden. Haben ze ook meer voor ons? En ze willen nog wat drinken ook. Nou, blijven jullie dan nog maar even hier staan. Kom maar naar binnen, dames en heren. Komen ze hier rein? Ja, we komen gerne rein. Ja, we Dankjewel. Dankjewel. Moet je zien, die jongen daar. Dat hij niet allemaal op zijn rug heeft. Een hele met kolen. Ja, maar jij krijgt nog veel meer te zien binnenkort. Op allerlei plaatsen. Vlaardingen, enkhuizen, urk, kampen. Ja, maar ik kan het ook moeilijk helpen dat jij een meisje bent. En uh, jij kunt nu voor taas zorgen. Hij is niet meer waard naar die brand. En de hele dag maar met die bijbel voor zijn neus. Nou, misschien kan jij hem beter maken. Nee, ik bedoel, we zijn een tweeling. We zijn altijd samen geweest. Nou ja... Het zou wel winnen. Hé, hey, gewoon naar binnen. Daar komt Mem. Ja, en we moeten onze melk ook nog opdrinken. Maar uh, je hebt gelijk. Het wordt wel allemaal anders. Ja, Adriaan. Ons leven gaat veranderen. Voor ons allebei. En dat ging het ook. Ons leven ging zo veranderen. En nu weer. Na die toespraak. Maar ze zullen jou wel op een post zetten ergens. Ik wil niet ergens. Ik wil iets doen voor Marken. Voor het water. Ik wil... de stem van het water zijn. De stem van het water. Dat is mooi. Mooi gezegd. Inderdaad, jij moet doorgaan in de politiek. Stem... Op het water. <laughs> Stem van het water, ja, dat ben jij. Tijne, kom, we gaan naar huis. Dan kun je me nog veel meer vertellen. Op zekere dag stapte hij met zijn leerlingen in een boot... en sprak tot hen, laten we het meer oversteken. Ze staken van wal en onder het varen viel hij in slaap. Toen een hevige stormbui op het meer losbarstte, maakte het schip water... En zij verkeerde in nood. Ze maakten hem bakker en riepen hem toe... Meester, meester, wij vergaan. Hij stond op en richtte zich met een dwingend woord tot de wind en het woeste water. Ze bedaarden en het werd stil. En hij sprak tot hem... Waar is uw geloof? Dag allemaal. Kijk eens aan, onze Ariaan. En mijn eigen Aris. Dag, kerel. Dag, vrouwtje oh. van me. Ach, mijn jongen. Alles goed met je? Je zeker, Mem. Alles goed. Kijk eens, Buus. Onze verloren zoon. Ja, ik, ik zie het. Lucas, 15, vers 11 tot 24. Je ziet het. Je taas nog steeds in de Bijbel verdiept. Arian, daar ben je weer. Ja, het ging erg vlot dit keer. We hadden een flinke bries, strak achter noord noord -oost. En we hebben goede zaken gedaan in Zwartsluis. De hele lading in één keer verkocht en voor een hele goede prijs. Mooi jongen, heel mooi. Maar ik ben toch altijd weer blij als je weer heel huids terug bent, hè? Ja, ja, hier, hier heb ik het. Haalt vlug het mooiste kleed en trekt het hem aan. Steekt hem een ring aan zijn vinger en trekt hem sandalen aan. Haal het gemeste kalf en slacht het. Laten we eten en feest vieren. Want deze zoon van mij is dood en is weer levend geworden. Hij was verloren en hij is teruggevonden. Jawel, ta. Ik weet het. Maar uh, ta, ik was niet dood en ik was niet verloren. Tijne, zo'n we slag om? Nu? Ja, nu. Je bent net thuis. Kom, laten we even gaan. Goed. Zijn zo terug, tante. Ik kan er niet goed tegen. Zoals hij daar zit, als maar bij de kachel, dat is een oude man. En als het die Bijbel. Je moet geen ruzie met hem maken. Ik kan er niet goed tegen. Zoals je wegging. Hij is er dagen van streek van geweest. We hadden een verschil van mening. En dat is alles. En papa was het gloeiend met me eens. Maar de brand is er niks meer uit zijn handen gekomen. Dus we wonen nog steeds bij Alen. En dat is dan niet goed. Toch moet je hem respecteren. Hij blijft je vader. Een vader? Een wrak. Dat is hij. De zee ziet er zo vredig uit. Je zou nooit kunnen zeggen dat ze zo gevaarlijk kan zijn. Begin jij nu ook al? Nee, ik hou ervan. Van dat gevaar. Als de zee begint te klotsen en de wind is aangewakkerd. Ja, blakte. Dat de zeilen maar zo'n beetje slap bijhangen. Ja, dat is erg. Maar konst. Als je alles vast moet zorgen omdat je weet dat het weer gaat spoken. Alsof je een gevecht aanstaat. Hey, weet je nog dat oude Griekse boek dat de meester had? Hoe ging dat ook weer? Ze, ze gordde zich aan tot de strijd. Ja, zo voelt dat. Ja, Homerus. Ik mocht wel eens lezen als ik schriften naar zijn huis had gedragen of zo. Soms mis ik de school. Ja, nou, ik niet. Ik heb nu de zee. De zee is mijn leven. Maar daarom hoef je haar nog niet in alles te zin te geven. Zo praten mannen over vrouwen. Nou, wat weet jij daarvan? Ze zeggen dat ze er allemaal land van zouden kunnen maken. Van de hele Zuiderzee. Ja, maar daar wordt al zo lang over gesproken. Ik weet niet of het er ooit van zou komen. Wel, ja, als het daar meneer Lely ligt. Die heeft zijn plan al klaar. Nou, er zijn veel te veel mensen die hun geld moeten verdienen met de visserij. In elk geval zou ik daar blij mee zijn. Dan hoeft hij nooit meer bang te zijn. Hij is niet meer bang. En hij is ook niet meer blij. Hij laat alles gewoon over zich heen komen. Den Haag. Al die winkels. Jij geniet. U niet? Ik zou Chodder zo in willen ruilen voor Marken. Ja? ja? Ja hoor. Tijne, wat ik zou willen weten. Was jouw vader treurig van de zee of had het te maken met de plannen van meneer Lely? Nou, nou, nou, nee, dat niet. Het inpolderen zou veel goeds opleveren, maar natuurlijk ook veel slechts. Zoals vissers, oude vissers die niets anders kunnen. Die zullen de rest van hun leven blijven verlangen naar de zee, echt waar. Ik, ik vind inpolder ook geen echt wapenfeit tegen de zee. Een dijk die het houdt tegen de golven, dat wel. Maar een polder de zee gewoon weghalen? Het is bijna alsof je de vijand, hoe heet dat, uh, e elimineert. Elimineert, ja. Maar het is niet anders. Zeg, Dijne, hoe ging het met jouw vriendin? Kom, hoe heet ze ook alweer? Lietje. <laughs> Die kreeg een dienstje. We waren zo opgetogen allemaal. Een dienstje. Wat denk je? Zou ik een verschoning moeten meenemen? Wel nee, meid. Je krijgt daar toch kleren? Met zo'n keurig wit boezeltje. Ja, maar als ik dan eens uit wil gaan... Doe niet zo gek. Daar geven ze je toch helemaal geen tijd voor? Eens per maand dan zondag naar huis. Zei je toch? Nou, maar het zou toch kunnen? Nee hoor. Dat is van smorgens het fornuis aanmaken... tot s'avonds het opslaan van de bedden. Niks anders dan sloven, rennen en draven. En als je mevrouw ergens nog maar een stofje ziet... Denk je dat het zo erg zal zijn? Ach, ik zeg maar wat. Ik weet er ook niks van. Nou, ik doe het toch liever dan langs een keelschoor keelschoorschreeuwen naar voorbijgangers. Mijn keelschoorschreeuwen? Denk je dat ik dat doe? Ik heb allemaal vaste klanten. Die ga ik langs met de mand als ze besteld hebben. En anders komen ze vanzelf wel naar mij toe. We hebben de allerbeste waar. Mijn vader rookt de boeking zelf. En hij is al een keer helemaal naar Vlaardingen gegaan om daar stokvis te kopen. Ach, ik bedoel er niks mee. Zeg, die mevrouw waarkhega, die heeft twee grote zoons. En die stadsmensen, die hoort zulke rare dingen. Ga nou gauw. Al oh, had ze zeven zoons. Je geeft ze maar gewoon een grote mond als ze vrijpostig worden. Ze wonen misschien in een deftig huis, maar daarvoor hoeven ze niet te denken dat ze daarom beter zijn. Ach, het is vast een fatsoenlijke familie. Anders liet je moeder je niet gaan. Ja, dat is ook weer waar. Wat is waar? Ach Dirk, niks bijzonders. We hadden het over die nieuwe betrekking van Lietje. Hoe ze eruit zou moeten zien en wat ze mee zou moeten nemen. Nou, ik denk geen klompen. Nee, dat heb je goed geraden. Ook niet zulke mooie klompen als Tijn heeft. Ja, die zijn prachtig. Ik heb ze van Jan Moeners gekregen. Hij heeft ze geschilderd. Misschien een beetje kinderlijk. Vind je niet? Helemaal niet. Die scheepjes en dat tuigage. Ik vind het zo fijn gedaan, allemaal. Nee. Ik vind ze niet kinderlijk aan. Ik vind ze prachtig. Ja, raar hè? Ja. Ik, ik heb altijd gedacht, ik moet iets bereiken in mijn leven. Ik moet iemand worden. Ik moet iemand worden waarvan ze denken dat een meisje dat kan. Dat een vrouw dat kan. Maar er blijven dingen die je gewoon meisjesachtig leuk blijft vinden. <laughs> zoals Dirk. Ja, zoals de kleine complimentjes van Dirk. Ze maken me nog altijd verliefd. Uh, luister eens, Tijne. De commissie wil een speciale ambtenaar belasten... met het toezicht op Marken en de zeewerken. Ik heb jou voorgedragen. Oh, Ze maar... zijn zeer enthousiast, maar... ja, een vrouw op zo'n hoge positie... Je hebt er ook niet echt de papieren voor. De oppositie heeft een mannelijke kandidaat wel de juiste papieren. Ik vrees het ergste. Ik kan weinig voor je doen. Maar jij bent toch de minister-president? In een democratie waar de meerderheid beslist. En de meerderheid bestaat nog altijd uit mannen. Mannen die die meerderheid niet graag willen verliezen. Maar we gaan een poging wagen, Tijnen. Doe je daar gewoon zeewater in? Ja, natuurlijk. Nou, dan is het beslag meteen zouter. Nou, dat is nog eens slim. Wie heeft jij dat geleerd? Wapper natuurlijk. Wie anders? Zo, en nu nog een klontje boter in de pan. zeg, Aris, als het nou tegenloopt in je leven, denk je dat je daar nou tegen moet vechten? Je bedoelt dat je daar niet bij de pakken neer moet zitten. Tja. Het is, Heer, uw voorzienigheid, die tal en tij bepaalt en vis in onze netten leidt. En ook bij storm en narigheid vertrouwen wij ons toe aan u, die van allen immers schipper zijt. Zo, Aris, dat is we weer heel wijs gesproken. Ja, natuurlijk, God is de schipper van ons allen. Maar of je alles zo boven je kant doet laten gaan, ja, ik weet het niet. Als ik nu wil horen van al die plannen die de Heer in Den Haag voor ons hebben uitgedacht, kijk... Die andere vissersplaatsen, die hebben makkelijk praten. Die hebben achterland. wij Marcus zijn leed op de visserij aangewezen. Dat is al eeuwen zo. En als de Zuiderzee ophoudt, dan houdt het ook voor ons op. Nou ja, zover is het nog niet. Nee, zover is het nog niet. En dan gaan we eerst lekker proeven van een heerlijke pottenkoek... die onze kok voor ons heeft klaargemaakt. Ja, zo is het leven goed. Wat jij, Ariane? Ja, zo is het leven goed. En zo moet het blijven ook. Daarom prees ik de doden die reeds lang gestorven zijn... gelukkig boven de leven die nog in leven zijn. En gelukkiger dan degene die er nog niet geweest is. Nog niet aanschouwd heeft het boze werk dat onder de zon geschiet. Mem, zal ik eens buiten zoeken waar Ariaan zit? Het is misschien toch maar beter als hij in huis is. Ja, het ziet er niet al te best uit. En hoor die wind eens keer gaan. Waar ga je heen, Tijne? Ik ga Ariaan zoeken, daar, om ons te helpen. Misschien moeten we de meugels in veiligheid brengen. Denk je dat als de nood gestegen is wij niet meer op hem kunnen vertrouwen? Laat ons liever bidden. Papa heeft het voorspeld. De storm blijft noordwest. Straks zullen we het bieden, maar nu ga ik. Wat is het al laat? En nog steeds vergaderen. Ja, het is een moeilijke beslissing. Een man van de tegenpartij of een vrouw van henzelf. Maar let op mijn woorden, er zal iemand zeggen een keuze tussen twee kwaden. Hij vertelt nog eens door over die storm. Ja, ik was naar buiten gegaan. Arian zoeken. Het leek alsof de storm alleen maar toenam. En het water kwam steeds hoger. Of verbeeld ik me dat maar. Ik dacht, kom, geen paniek. Geen dingen verzinnen die er niet zijn. Toch stond het water hoger. Ik zag het. Pijnen. wat doe jij hier? Het gaat fout, Arian. Het water komt steeds hoger. Wat zou dat? krijgen over water. Dat is alles. Ik denk dat de dijk het niet houdt. Dat die stuk geslagen wordt bij die storm. Altijd weer die angst voor de zee. Het is anders nu. Ik heb het gezien. De dijk is niet sterk genoeg. Soms denk ik, het zal veel beter zijn als die plannen van meneer Lely. Meneer Lely? Begin jij nu ook al? We hebben de zee nodig. Zonder de zee zijn we verloren. Zo is het, en niet anders. Hoor je dat? Arian, kom mee naar huis. Het gaat niet goed. Ik wist dat het niet goed zou gaan. Ik wist het. En die avond. Die avond. U hebt geluisterd naar deel 4 van De Stem van het Water. Een hoorspelserie in 5 afleveringen naar het gelijknamige boek van Lydia Rood. De rolverdeling was als volgt. Tijne Schipper, Johanne Lucas... Ariaan, haar broer, Roderik Biersteker. Maritje, haar moeder, Perla Tissen. Mu Schipper, haar vader, Boy Hazes. Bappe, haar grootvader, Kees Rombeek. Lutje, de vriendin van Tijnen, Robin van den Heuvel. Dirk, de broer van Lutje, Rogier Plas. Aris Boes, een schipper, Sietse van der Meer. Boes, zijn vrouw, Esther Werneke. Een salonhoudster, Diewertje Stolk. Toeristen, Josje Timmers, Sietse van der Meer, Kai Matze, Erik Kolle. De volwassen tijnen Roos Slikker, de minister-president Frank Klein, zijn vrouw Josephine, Ineke Veenhoven, een minister Ben Hansen en zijn vrouw Marte Josje Timmers. De muziek was van Paul Biemans, techniek Antoinette Dreugen en Dirk de Boer, de productie Marianne Plas. Deze hoorspelserie kwam tot stand in samenwerking met theatergroep Toetsteen.